Jelf is er met het NOS-journaal. In een toespraak op de staatstelevisie heeft de leider van de Taliban-regering de Afghaanse bevolking opgeroepen om dankbaar te zijn voor de machtsovername. Mullah Mohammed Hassan Akhoun zei dat de huidige problemen in Afghanistan, zoals de hongersnood en de werkloosheid, zijn veroorzaakt door de vorige regering. Hij riep de internationale gemeenschap op om zo'n 9 miljard dollar aan bevroren banktegoeden in het buitenland op te heffen. Sinds de machtsovername afgelopen zomer verkeert Afghanistan in een diepe crisis. Volgens de Verenigde Naties leidt zo'n 95% van de bevolking honger. Bij de naamgeving van nieuwe coronavarianten zijn twee letters uit het Griekse alfabet overgeslagen. De nieuwste coronavariant heet Omicron, maar eigenlijk was de letter nu aan de beurt. Die lijkt volgens de WHO te veel op het Engelse nu en werd daarom overgeslagen. De eerstvolgende letter, Xi, is volgens de WHO ook ongeschikt... omdat het een veel voorkomende achternaam is in China. De Chinese president heet Xi Jinping. De Omicron variant van het coronavirus is vermoedelijk ook aangetroffen in Nederland. Het RIVM heeft de positieve corona-uitslagen van een groep reizigers onderzocht... die er gisteren terugkeerden uit Zuid-Afrika. 61 passagiers testen positief. Bij sommigen is vermoedelijk de Omicron- variant gevonden. Maar aantallen kan het ArvM niet geven. Daarvoor is verdere analyse nodig. De 61 reizigers zitten in isolatie in een hotel op Schiphol of thuis. De GGD's willen dat iedereen die sinds maandag teruggekeerd is uit zuidelijk -Zuid Afrika zich laat testen. Het gaat in totaal om zo'n 5000 mensen. Het weer, vannacht blijft het bewolkt. Lokaal kan er regen of natte sneeuw vallen. De temperatuur schommelt rond het vriespunt, maar ook kan er mist ontstaan. Overdag breekt af en toe de zon door, soms valt er een bui. Het wordt dan 3 graden in het binnenland en zo'n 7 graden aan de kust. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu de nacht. I said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 Van mij een oceaan om te verzuipen. know that I'm so deep in love Day after day I'm feeling very happy Since you came I knew you were the one I won't alone if you keep me going baby I close my eyes and all I dream is you See, see, see, sing my dream around Do, do, do, do, do, do, do, do see my dream around I want you to stay here beside me, honey. Put your leaves on mine and take my mind tonight. You are my light, my star, my rain and fire. All I can do is dream it, always dream. Op Primetime TV val ik wel op, maar dat voelt niet oké. Okay. Dus ik blijf bij mezelf en heb het vertrouwen. Want de waarheid die met me het meest. Twijfels die blijven, soms heb ik spijt, maar dat er bij mij. Wat jij van me vindt en of dat je zin, dat laat ik er zijn.